Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Schiphol zegt langzaam het aantal vluchten weer op te starten. Tegen het einde van de ochtend besloot het vliegveld reizigers te vragen niet meer naar Schiphol te komen en dus hun vlucht te laten gaan. Het was onverantwoord druk op het vliegveld door een staking van bagagepersoneel op één van de drukste dagen van het jaar. Dat zorgt er voor hele lange rijen, zegt deze vrouw tegen het AD. De rijen zijn verschrikkelijk lang, dus uh, het is verschrikkelijk. En uh, Ik begreep het personeel wel, maar uh, ja, wij, wij kunnen daar ook niks aan doen. en uh, Wij zijn de dupe van. Inmiddels is het wat rustiger in de terminals, zegt onze verslaggever. Israël sluit de grensovergang met Gaza in een reactie op Palestijnse raketaanvallen. Duizenden inwoners van het gebied kunnen daardoor voor onbepaalde tijd niet naar Israël komen. Het is al een paar weken onrustig, ziet correspondent Broek. Het is wel toevallig dat het toevallig net gebeurt terwijl de ramadan bezig is en andere belangrijke feestdagen voor joden en voor christenen. Nou, die zijn allemaal nog niet over. Dus um, de verwachting is wel dat het de komende tijd ook weer onrustig zou kunnen blijven. Zo'n 12.000 Palestijnen kunnen door de sluiting van de grensovergang met Gaza niet naar hun werk. Het is Record Store Day en de LP is terug van misschien wel nooit weg geweest. De plaat is de afgelopen jaren populair geworden, met name onder jongeren. En dat zo'n traditioneel ding nogal in trek is, merken ze ook in deze platenzaak in Zutphen. Mensen willen van alles op vinyl hebben. Bad Company, ik heb onder andere Robbie Gallagher, De Dijk, ik heb uh, K3 uiteraard. Zelf is Presleypa leuk, Simple Mind, nou ja, behoorlijke lijst. Het grote probleem met vinyl is dat er niet genoeg fabrieken zijn om ze te maken. Merkt ook zanger Tim Knol. Vinyl is heel belangrijk voor mij, vooral voor mijn achterban. Ik, uh, mijn publiek die houden gewoon enorm van fysieke producten. CD'tjes, maar vooral ook echt de LP. Uh, vooral bij mijn laatste albums. Je zag echt de, de populariteit stijgen de afgelopen jaren van vinyl. Ja, het is nu gewoon, uh, ja, je verkoopt zo uh, 1500, 2000 platen. En dan nog het weer, dus op veel plaatsen zonnig vanmiddag met hier en daar wat stapelwolken. Staat wel een krachtige wind, daardoor voelt het wat kouder. De temperatuur ligt tussen de 16 en 21 graden. ZFM, verkeersopdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam. Tussen naar de West en Muiden 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A9 bij de gaas tunnel Op de A7 hoorn richting Zaanstad. Tussen Hoorn en Purmeret-Noord 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag.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 Joh, het is juist de uh, nieuwe single van uh, Ed Sheeran en uh, Lil Baby En die heet uh, two uh, Step. Zometeen het uh, nieuws in het kort bij eigen lokale radio CFM. Maar eerst Paul Abdul...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 Albertjan? Ja, zeker weten. Ja, ja, ja toch? Ja, prachtig altijd. Ja, is heel mooi. Gelukkig weer terug uh, na twee jaar uh, corona. Is het uh, nou weer mogelijk? Het nieuws, want uh, de afgelopen weken is er ook wat een en ander gebeurd in Zandvoort. Ja, met name over uh, politiek uh, vlak. Want er wordt een coalitie gevormd met Jong Zandvoort, CDA, Oudere Partij Zandvoort en de VVD. Dat werd afgelopen dinsdagavond bekend. De vier partijen vormen samen een ruime meerderheid van elf zetels van de in totaal 17.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 Nou, om half tien, uh, zo rond half tien, komen ze aan en uh, kunnen ze gaan bewonderen in Haarlem. De hoofdstad uiteraard van uh, onze provincie Noord-Holland. Zometeen het weer uh, voor de komende dagen. Grijt of 16 op dit moment uh, buiten. Nou uh, wel lekker strand weer, maar blijft het ook zo. Toor straks dan dan naar deze. Van uh, de voortaps uh, en de Loco in El Capuco. Ik een ding over deze plaats zeggen en nou, Albukant begrijpt die opmerking dan wel. Als ik uh, deze plaat rijd, dan moet ik meteen weer aan de kinderburgemeester denken. Loco in elke poelko. Joh, de voortops zijn lekkere plaat uit de jaren 70. En hoe dat verhaal of die kinderburgemeester zit, nou dat uh, verklappen we nog wel een keer. Albuchan? Doen we. Zeker, dus nou het weer. Ja, inderdaad. <laughs> een gekke burgemeester.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 En meer weer hoor je verderop uiteraard weer in de andere uitzendingen van CFM. Wij gaan een lekkere gouden oude van je voor je draaien. Wat dacht je van deze die we uitgekozen hebben? Muziek van de Hollies. Gaan we houden op je eigen lokale radio, CFM. Dat waren de Holly's en die Air That I Brief. Straks in het laatste gedeelte van het eerste uur gaan we verder praten met Ernst Brockmeijer. En dan gaat het uiteraard over Koningsdag. Nou, dat brengt me meteen bij deze single. queens on the throne. We pop Er is uiteraard de man die alles over Koningsdag kan gaan vertellen, over Kings en Queens gesproken. Dat doen we straks, maar eerst gaan we naar Duitsersveld toe, we gaan naar Jan van der Leden. Want Jan, er wordt vandaag weer gevoetbald en alweer ja. thuis. Goedemiddag. Alweer thuis, ja. Zijn er gezellig in gezellige continue weer, voor de tweede week achter elkaar. Kijk, hoe uh, komt dat ja, zo? Is er, is er wat omgeruild? Of, uh... nee, nee, het is gewoon een of andere indeling van de gaaf. Ja, dat doe je weinig aan. Oké, okay, oké. Okay. Nou, geeft helemaal niks. Lekker weer in een uh, thuiswedstrijd. Nou, hoe, uh, hoe gaat dat uh, vandaag? Zijn we compleet? Uh, nou, niet helemaal. Uh, naar de cuisine en uh, Dylan Kreuger zijn nog geplasteerd. Maar verder staat er een goed team hoor. Met Philip van de Heuvel aan de, aan de linksbedplaats. Link, link, link, en uh, Jeffrey weer op zijn vertrouwde middenveldplek. Milan is er weer bij. Er <laughs> was, was even een aanval van uh, Jong-Holland.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 Dus, nou, vragen ja. jong Holland het team uit, uit Alkmaar, geloof Dat ze op dit moment zevende staan, hè? Ja, klopt. Uh, wij, en wij staan uh, gedeeld vier. Mm -hmm. uh, we staan eigenlijk buiten plekken gesteld door het invaldo, Maar met evenveel punten als jongens vier. En plek vier geeft uh, recht op nakomt. Dus, uh, de hele wedstrijd hebben we tegen jong Holland met 4-0 verloren. Dat is het enige die is is geweest. De wedstrijd eindigde ook met. Uh,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 Hmm. Oké. Okay. Ja, we zijn op met winstje mee, dus het zal even goed beetje blijven. Nou ja, we komen straks bij je terug. Jan, dankjewel voor uh, dit moment. Geniet van de wedstrijd en het mooie weer uh, daarbij uh, natuurlijk. Ja, heerlijk. Ik zeker. zal geven voor die bal. Ja, helemaal goed. Leuk. <laughs> ja, noteer hem zeker. Leg hem pas. <laughs> Oké, okay. tot straks. Dat was uh, Jan uh, van der Leden. Vanuit het eindje naar de wedstrijd. Het is net begonnen, maar het staat nog steeds 0-0 tegen jong uh, holland I don't drink in accent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 Uh, bijdrage is sterk gewenst. Zeker, <laughs> zeker. zeker. Gewenst. En ook wordt zeer de prijs gesteld. En kunt u kunt zich dus aanmelden bij uh, koningsdagzandvoort.nl. Ja, ja, bij uh, Ernst Brokmeijer. Nou, um... De kramen, die uh, worden dus iets anders opgesteld. Dat, ja. Dat, ja, dat wordt wel te smal hè, op de prinsessenweg. Ja, de, de, de, de prinsessenweg is, is, hè, het ziet er natuurlijk prachtig uit met de nieuwe bebouwing die daar staat. Uh, maar het wegprofiel is dermate smal geworden dat er uh, ja, eigenlijk geen ruimte meer is om daar uh, een, een, uh, een marktkamerij neer te gaan zetten. Uh, en er kom je in kom die perkjes te staan. Je komt in de perkjes te staan. Um, um, je kan ook maar op één stuk... Ja, dus ja, we hebben echt van alles gepuzzeld, gekeken en, en uh, uiteindelijk gaan we nu uh, voor het eerst naar, uh, naar het plein. Um, ja, wij zijn er heel enthousiast over. Um, uh, wij denken dat het een hele leuke plek kan zijn. Um, het wordt daar ook allemaal wat um, um, compacter. En dus dat betekent dat je nou ja, gewoon, uh, op een leuke manier daar een leuke ronde kan lopen. De kaampjes kan bekijken, de vrijmarkt kan bekijken. Um, als het zonnetje schijnt sta je ook nog lekker in de zon.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 En uh, dat is een beetje in het kader van dat ze dan uh, met de kerst zo druk bezig waren met die verloting. Ja. Nou, nu heb je dan, uh, vroeger had je dan de, wat is het, de voorjaarstuintjeskeuring. Hè, van ja. hè, welke ja. tuin er in het voorjaar het mooiste bij lag. Nou, als je nou uh, een Koningsdag. Ja, nou hebben we in het verleden ook wel gedaan. Um, um, ja, daarom. Het, het, het, het blijft soms lastig om uh, um, onze en medebewoners te motiveren om dat te doen. Ja, dus het was ja, ja. vaak een hele kleine vaste club. Mensen geworden elk jaar bijna hetzelfde rijtje aan mensen die onwijs hun best deden en echt de meest mooie woningen creëerden. Ja, dat is... uh, maar het merendeel, um, en, en aan de andere kant snap ik dat soms ook wel, uh, heeft nou heel hard werken. Gewoon lekker een vrije dag, heel, uh, ja. lekker een oranje tompoes eten, naar de markt, uh, de kids lekker hun spelletje laten doen en eindigen met wat lekkers te drinken en te eten in de Haltestraat.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 Het tuintjes, uh, idee van een uh, koor, dat gaat nog even niet door, uh, hoorden we juist. Maar wat uh, dit weekend uh, wel is, is uh, voerdebij.nl, want het is uh, bijenweekend. Vandaar dat we ook uh, extra hebben kunnen, kunnen zaaien in de tuin om uh, meer voeding te geven voor de bijen. Dit weekend, uh, de, het bijenweekend. Wil je de vlag ophangen, Albert Jan? Jij bent altijd vroeg, hè?